Vier uur, jopboot met het NOS-journaal. De Syrische president Assad is voor het eerst sinds augustus weer in het openbaar verschenen. Hij legde vanochtend een krans bij het monument voor de onbekende soldaat in Damascus, niet ver van het belangrijkste presidentiële paleis. Syrië herdenkt vandaag de militairen die in de Yom Kippur-oorlog van 1973 om het leven kwamen. Egypte en Syrië zetten toen een aanval in op Israël. Zo'n 8000 Syrische militairen kwamen om. De Syrische president Assad laat zich nog zelden zien nu de protesten tegen zijn regime zijn uitgelopen op een bloedige burgeroorlog. De strijd heeft ook delen van de hoofdstad Damascus en Aleppo in het noorden van het land lamgelegd. De stad Homs was gisteren het doel van de hevigste bombardementen in maanden. Op Schiphol is de D-Pier weer helemaal open. Vanmorgen was een gedeelte afgesloten nadat de medewerker van de KLM ziek was geworden bij het uitladen van de koffers. In het ruim van het KLM-vliegtuig is een vat met organische stof erin gaan lekken. Inmiddels is het vliegtuig schoongemaakt en zijn de koffers uit het ruim afgespoeld met water en zeep. De medewerker is na een medische controle weer aan het werk gegaan. De passagiers en bemanning van het KLM-toestel dat uit Barcelona kwam hebben geen hinder ondervonden van het incident. De fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer kiest maandag een nieuwe voorzitter. De Kamerleden zullen om 12 uur bij elkaar komen. Later op de middag zal de nieuwe fractieleider een persconferentie geven. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Jolande Sap als leider in de Tweede Kamer wordt. Bram van Ooyik, de nummer 2 op de GroenLinks-lijst, lijkt de meeste kans te maken. Hij is een nieuwkomer in de fractie, maar was al eerder politiek actief. De GroenLinks-fractie heeft sinds de verkiezingen van vorige maand nog vier zetels over. Jolande Sap wordt als Kamerlid vervangen door Linda Voortman, die de Kamer door de slechte verkiezingsuitslag net had moeten verlaten. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, alleen in het noorden van het land kans op een enkele bui. Morgen is het droog en het schijnt geregeld de zon. Het wordt net als vandaag morgen ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANUW ah, Verkeersinformatie. De werkzaamheden op knooppunt Hoevelaken veroorzaken nogal wat files. De A28 richting Utrecht is het hele weekend dicht bij knooppunt Hoevelaken. Omrijders staan in de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Hoevelaken en de afrit Bunschoten 4 kilometer. De A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken 3. En vanuit Zwolle naar Utrecht tussen Vathorst en knooppunt Hoevelaken 3 kilometer. Sprout Challenger Day. Hi, ik ben Michiel Muller, medeoprichter van snelgroeiende bedrijven... als Tango en Roetmobiel. Wil je ook je bedrijf laten groeien? Kom dan naar Challenger Day. 6 november, Beurs van Berlage Amsterdam. De ondernemersdag die je niet mag missen. Groeistrategieën onthuld door topondernemers. Ga naar ChallengerDay.nl. Vanavond in debat op 2. Scholen gaan verplicht lesgeven over homo's. Moet dat niet aan ouders worden overgelaten... Kan de overheid scholen daartoe dwingen en zal het de acceptatie van homo's bevorderen? Vanavond in debat op 2 rond 10 over 9 live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Je bedrijf ook laten groeien, ga naar challengerday.nl voor de ondernemersdag die je niet mag missen. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVO. Hans Smit. Ja, Opium nog een half uur vanuit Caray. We zitten hier in de je. Prachtig uitzicht over de stad Amsterdam. Een parasol, omdat het ook zonnetje, het zonnetje schijnt. De lucht is blauw en dergelijke. Goed, wat gaan we allemaal doen dit half uur? Straks komt Peter Buwalda, schrijver van het fraaie boek Bonita Avenue. Die komt over een ander lijvig boek praten. De biografie van Philip Norman van Mick Jagger, die is uh, uitgekomen en vertaald. Uh, hoeveel pagina's zijn het? Even, denken. Even Die is van Dick, Dick 600. 663 zo om en daarbij. Dat zijn er behoorlijk veel. Uh, daar gaan we het over hebben. Uh, dan uh, is, uh, uh, hebben we natuurlijk straks de 80 seconden. 1 minuut en 20 seconden uh, geven wij vandaag aan de Pelvic Vins. De ruimte om, uh, om hier muziek te maken. Aan het einde krijgt u nog uh, de verwijzing naar Opium Televisie. Cornel Maas, die vertelt wat er in de uitzending zit. En uh, nog veel meer. Maar laten we het eerst over Jagger gaan hebben. Uh, en, uh, uh, en ook zo. Oh ja, straks nog de bus met Tom Hofman. Dat gaan we ook nog doen. We gaan bellen met Tom Hofman, die is onderweg uh. naar Winschoten. Of oh, delft dat was het. Ja. Peter Buwanda, die is uh, vanuit Haarlem komen vliegen. En die uh, zit uh, hier nu aan tafel. Ja. Fijn dat je er bent. Ja. Mick, Mick Jagger, uh, daar gaan we het over hebben. Uh, ja. Je bent. Uh, Stones en Jagger fan. Het ja. um, leuke is, je, had, je hebt een hele drukke week achter de rug. Want je, je, ja, je mag ook op de telefoon op zit. Ja, oh ja, okay. ja. Ja, wil. Uh, want je hebt opnames voor het tv-programma Pavlov gehad. Een uh, interview-fotoshoot voor de Linda. Ja. En ondanks die drukte wilde je toch heel graag dit boek lezen voor ons. Ja, dat zegt iets. Ja, vond ik een buitenkansje. Ja. Ik had er wel uh, verwachtingen van, van het boek. Ja. Uh, niet van mijn tijd, maar ik, ik heb hem er doorheen gesleurd, zeg maar. Ja, ja want het is echt. Uh, ik, heb, ik heb het zelf ook uh, grotendeels gelezen, maar het is, het is behoorlijk uh, door, ja, het, uh, doorpezen. Ja, het is een enorm gedetailleerd, uh, ja. goed opgezet uh, verhaal. Mm -hmm. Het is echt een hele ambitieuze, serieuze biografie. En dat beviel me er juist heel erg aan. Ja. En hij pakt me ook enorm. Uh, dus ik zit. Uh, ja, op driekwart van, uh, van Jaggers carrière. Ja, het, le het leuke is dat de, de, de schrijver, Philip Norman... Die heeft, die, het lijkt alsof het meer, dat is ook logisch bij een biografie... dat het meer over Jagger gaat dan dat het nou over de nummers gaat. Dus nou, het is echt uh, Jagger in dat geweld van de Rolling Stones... dat we natuurlijk al ja. uh, vrij lang kennen. Uh, en vanuit hem uh, maak je die tijd opnieuw weer, of opnieuw... ik bedoel, zoals je met andere boeken al hebt kunnen lezen, weer mee. En het wordt verteld als, als een spannend verhaal... waardoor je ook echt heel erg meegaat, vind ik, in uh, ja, ja. Ja. Is met zijn vriendin Chrissy bijvoorbeeld een relatie ja. en met andere vrouwen? Ja. En... ja, nee, het is echt zijn, zijn leven. Maar, maar wat, wat, wat vooral interessant is, er zit een soort subtekst in eigenlijk. Waar die vertelt wat, wat, wat een vrij normale, toch wel verlegen, beleefde jongen. En hoe die uh, wordt aangetast door Roem. Ja, daar gaat het eigenlijk een beetje over. En dat doet hij door zo zorgvuldig te zijn. En door uh, eigenlijk neutraal te zijn. Terwijl je op voorhand had verwacht van Philip Norman dat hij. Uh, dat die Jagger flink de grazen zou nemen. Waarom had je het gedacht? Nou, er is, er is een, uh, een ingezonden brief van hem geweest een jaar of tien geleden. Toen hij nog aan die biografie moest beginnen. Toen de Stones 40 jaar bestonden. Dat is dus nu 10 jaar geleden, want nu zijn ze 50 jaar. En toen ja. zou Jagger bij die gelegenheid uh, tot ridder geslagen worden. In navolging van, uh, van andere grote rockers uit uh, Engeland. Elton John en mm. McCartney. En mm. nu dan Jagger. En toen heeft die Philip Norman heeft een hele giftige brief gestuurd waarom dat niet zou moeten. Waarom moest dat die? Nou, Dat was een, een halve karaktermoord, want het deugde eigenlijk niks aan Mick Jagger volgens Norman. Hij, was, uh, hij had nog nooit uh, één dollar aan een ander gegeven... terwijl die andere vier, onder McCartney en Elton John, dus uh, charitatief mm -hmm. allerlei dingen al hadden gedaan. Uh, hij had altijd uh, neerbuigend gedaan over het Koningshuis... Uh, en, en met een handje in zijn zak uh, Prince Charles een hand gegeven... en een beetje afgegeven op die uh, ridderorders van die anderen... terwijl hij wel stiekem, wist Norman, in het gevlij van Prince Charles probeerde te komen... En had hij nog niet eens over, uh, over zijn neerbuigende gedrag tegen vrouwen. Uh, mm. Zijn verdurende vreemdgaan, noem maar op. Dus, dus ridderlijk was hij niet. En als je dat leest, kijk, dat kan iemand prima vinden... maar dan maak je je borst natuurlijk nat... wanneer je iemand een ja. bibliografiek gaat schrijven. Want dat, daar kun je dan weinig van verwachten. Ja, precies. Dan ja. wacht je een soort Albert Goldman-achtige... Uh, hoe zeg je dat? Uh, afrekening. Hè. Oh. Albert Goldman heeft een uh, biografie over Elvis. Uh, heel infaam, heel negatief. Echt een haatbiografie geschreven in uh, 81, geloof ik. En daarna nog over John Lennon. En je zou verwachten dat Norman dan ook zo over uh, Jagger tekeer zou gaan. Maar, maar niet. niet. Nee, nou, nee, be wel niet. bewonderend op een bepaalde manier ook. Ja, maar echt, echt dat benoemend wat, wat goed is aan Jagger. En ja. dat benoemend wat, wat misschien wat minder is karakterologisch. Maar, want, maar bijna het, als een journalist. Het, want het slechte hebben we net allemaal gehad. Wat, wat is het goede aan, aan deze... in, in de, uh, gewoon een middenklasse, Engelse gezin, opgegroeid jongetje. Michel, Michael heet hij eigenlijk. Ja, hij heet eigenlijk Mike. Mike, ja. Mike, ja, ja. Mike Jagger. Hij dat klinkt heeft... niet. <laughs> nee, dat ben ik niet aan gewend. Dat werd Mick. Ja. Uh, nee, wat, wat, wat heel goed is... Uh, of tenminste, wat, wat alle lof die Jagger toekomt en die hem ook geeft... is dat hij toch het aanzien van de rockster... net zo drastisch heeft weten te veranderen als, als Elvis dat deed. Uh, en, en, en Jaggers toevoeging is dat, dat, dat je met, uh, met, met, met, met een flinke dosis lelijkheid eigenlijk... en, en vreemdheid en uh, directheid uh, en dus ongepolijstheid net zover kunt komen. Hmm. Verder nog. Want lelijkheid is, zeg je, op de middelbare school... was hij was een soort outcast, hè? Ja, het was natuurlijk een hele schriele, lange, dunne jongen eigenlijk. Met, met extreme trekken, bijna aapachtige trekken in zijn gezicht. Maar dat had ook iets onweerstaanbaars. Bleek al heel snel. Yeah. Yeah. Uh, plus dat, dat, wat, wat zij ook gedaan hebben, en, en Jagger en, en Richard samen eigenlijk... Is, uh, de, de blues uh, afstoffen voor het Brits publiek... Hè? dat deden op dat moment wel meer mensen, maar de Stones hebben dat ook echt in hun uh, platen uh, ingebracht. Nou, als je ja. ze inderdaad vergelijkt met, met de Beatles uit die tijd... zijn ze wel uh, heel lang bekend natuurlijk, maar veel wilder. En dat die credits geeft uh, Norman hem uiteraard ook. Maar hij, hij bouwt het ook heel zorgvuldig op. Je kunt mm. heel, heel goed zien hoe dat uh, gekomen ja. is. Ja, het zijn mooie plaatjes die... die uh, uh, wat, uh, je noemt platen, maar ze lieten ook platen... Die bestelden ze er dan ook, die ja. kwamen dan ook. En dan was maar afwachten wat het was. Want ze wisten eigenlijk helemaal niet hoe het ging klinken. Hè? Uit de chess Studios ja, in Chicago. Ja, ja daar dan, moesten we een boot naar Londen. Uh, ja. En, en Jago die vond het dan mooi om met die platen onderarm ook door de staten lopen ja. om te laten zien van ik heb platen zoals uh, in Nederland mensen met het wetenschappelijke van de N.S.C. <laughs> voeren die ja, bij met de platen van uh, Chuck Berry en Buddy uh, ja, ja, uh, ja. Bottervoer want... ook het, het imago van uh, dat vond ik grappig om te lezen dat het imago van de van de van de Stones uh, dat, dat een beetje dat ja tegen de, de, de zelfkant van de maatschappij aan bijna uh, dat dat ook heel erg werd gecultiveerd. Hè? met whiskyflessen die achter in de auto lagen maar zonder dat en dan zei Jacker Jack erbij ja dat is voor een eigenlijk ja soort, ja ja ja die uh, Lo, Loog Oldham die eerste manager venture, van, ja. van hen die die heeft dat is ook op zich wel uh, onthullend lijkt mij. ik weet niet wat al eerder gezegd is maar die heeft van de brave gestudeerde academische Jagger... Dat zat op de London School of Economics. Ja, dat is niet het minste. Die heeft hem dat bad boy uh, ja. imago eigenlijk aangepraat. Ja, is... En uh, Jagger is er wel naar gaan staan. Die heeft zich dat niet alleen aangemeten... maar is ook langzaam zeker zo geworden. Ja, want maar... hij is erin gaan geloven zelf kennelijk ook. Ja, en zich ook zo gaan gedragen. Hij wordt steeds uh, niets ontzienender wat betreft uh, vrouwen... En, en, en ook andere mensen om hem heen. Hij wordt steeds minder aardig. Mm -hmm. Maar in, in feite was het een hele beleefde schuchtere jongen. Ja. En, en over de, de, de, de relatie met de, de vrouwen, want hij is, uh, dit is echt een womanizer geworden. Is dat ook de verdienste van de manager of heeft hij dat toch op eigen kracht gedaan? Nou, voor mij heeft hij dat op eigen kracht gedaan. Op een gegeven moment werd hij uh, bij, ja, toch het seks uh, wereldwijd. Hm. Hè? Ik denk als je dat eenmaal bent, dan moet je ook wel het goede... Uh... Of een raar soort hout gesneden zijn om daar geen <laughs> gebruik van te maken. Dus het is ook niet zo dat je denkt van... Uh, goh, ja. wat raar dat hij dat doet. Of ja. ]zo. Ja. Hebben, kunnen we daar nou nog een, een soort geheim uit uh, het boek destilleren? Dat, we, dat kunnen we kopiëren of zit dat er niet in? Nee, als je die platen hoort man uit die tijd... Het, uh, eerst Jumping Jack Flash maken. En dan, uh, dan zijn er misschien recepten te verzinnen. Nee, dat is geniaal. Ik vind dat de Stones... Ja, ik vind dat ze prachtige muziek hebben gemaakt. Ja. Hele ja. goede platen. En, ja. Je hebt meer, dat meer Stones dan Beatles. Je, je bent niet van de Beatles. Nee, ik, nee, ik hou ook van de Beatles. Kijk, dat, dat, dat schisma dat is natuurlijk iets wat in de jaren 60 bestond. Maar dat hoeft ja. helemaal niet als je in 1971 geboren bent. Dan kun je gewoon van allebei halen. Ja. Ja, ja. Um, zien we een ontwikkeling nog in het personage-Jagger? Uh, Jazeker. Ja? ja, ik vind dat dat juist heel goed gedaan wordt door Norman. Dat je dus langzaam ziet hoe uh, corromperend uh, Roem is. En dat, dat iemand, ja. hij heeft toch wel. Ja, dezelfde verschijnselen in zijn karakter die je ook bij grote dictators ziet. Hè? Uh -huh. iemand, die, oh. uh, nou ja, iemand die geen tegenwind meer krijgt en die uh, alles op een presenteerblaadje heeft aangereikt krijgt. En, en zo beroemd is dat hij omgeven wordt door ja-knikkers. En dat heeft, uh, heeft Jack ook. Huh. En hoe uitzicht dat dan? Dat, uh... Nou, ik vind dat uh, het, het, het grove gedrag tegenover mensen om hem heen, uh, dat mm. dat er wel in zit, uh, ja. dat was toch niet aardig. Uiteindelijk nee. krijgt de indruk. Ja. Ja. Maar goed, uh, voor de vrouwen, voor zijn. Uh... Nee. nee, maar ja. he, zou je dan kunnen zeggen dat dat dat Norman dan wellicht toch uh, tussen de lijnen door of tussen de regels door een hele negatieve biografie heeft geschreven van Jager of niet? Um... Nou, ik krijg toch de indruk dat het wel eerlijk is. Hmm. Het is en het prettige is dat het niet heigerig en uh, hagiografisch is. Maar wel benoemd waar hij goed in was. En wat, wat, wat speciaal in die man is. Maar hij weet het zo te brengen dat ik de indruk krijg... dat het een goed journalistiek uh, verslag is. Ja, Er zijn meerdere boeken over Jagger geschreven. Is dit de, de ultieme biografie, zoals het altijd heet? Ja, dat is lullig. Ik, ik, ik heb wel wat gelezen. Maar ik heb niet uh, een, een vergelijkbaar dik boek over hem gelezen. Dus hmm. dat kan ik niet zeggen. Dat vind ik wel jammer. Met, uh, ja, ik had het graag vergeleken met wat er al was. Maar dat kan ik niet. Ja. Het, het is ook niet zo dat je dat nu nog als met terugwerkende kracht gaat lezen... gewoon om meer, om nog meer over Nick Jagger te werken. Ja, ja, ik vind het wel interessant om dat ooit te doen, maar niet meteen of zo. Nee. niet meteen nog eens zo'n pil erachter Nee, nee, doe maar niet. want nee, bovendien, uh, ik denk ook steeds van... Jij, jij moet weer aan het schrijven, toch? Of niet? Ja, dat zet je nu. Dan zet je eerst vragen of ik het boek wil lezen. Dan zeg je achteraf, moet jij niet aan het schrijven. Ja. ja dus wij, hebben, wij, hebben eigenlijk, wij zijn er verantwoordelijk voor dat de opvolger van Bonita even nu nog langer op zich toch, laat wachten. Toch weer twee dagen langer, ja. Twee dagen langer. Maar misschien zitten hier wel hele interessante, inspirerende passages in. Ja, best. ja, je gaat natuurlijk niet zeggen of, of je al ver bent en dergelijke. Of... Jawel hoor, ik ben nog niet zo heel ver. Hmm. Maar wel druk bezig. Ja. Is het lastig? Want het is wel het tweede boek, hè? Uh, ja, zeker lastig. Maar dat is een goed teken. Want als een boek niet meer lastig is, dan wordt het sowieso een slecht boek. Hm. Het is één groot probleem natuurlijk. Ja. Dat was de eerste ook. Ja. Goed, nou, we, we, dat wachten we af, Peter. Met, met heel veel plezier, uh, de, de opvolger van Bonita Evenieuw. Uh, ik wil, ik wil wel graag een het nog even een klein stukje naar, naar Jagger luisteren. Ja, graag, je, je had een nummer aangevraagd ook. Ja, Star Star had ik aangevraagd. Dat is op dit moment ja. mijn favoriete Stones nummer. Ja. Ja, dat heette eerst Star Fucker, weet je Ja, dat weet ik heel goed. Ja. En Dat heeft een, een echte Chuck Berry rip-off riff aan het begin. Hm. Dat is echt een ode aan Chuck Berry. Ode dan aan de Chuck Berry. En terecht. Ja, terecht. Goed, en tot slot dan. De Stones. Star Star. Het Laatste is een beetje bluffen, hoor. Dat ik, ik... Je ja, ik heb... staat de de, de de microfoon doet het weer inmiddels. Peter Buwal was dat, uh, nee, nee dat was niet Peter Buwalder. dat waren de Stones... maar Peter Buwalder die zat met luchtgitaar mee te spelen. Dus, uh, Zeker. Dat uh, sprak je zeer aan, dit star-star uh, van het uh, album Ghost Head Soep. Dankjewel uh, en succes met het schrijven. Ja, dankjewel. Goed. Ga, ga mij naar, uh, naar de 80 seconden. U weet het, elke week geven wij een, een talent. 1 een minuut en 20 seconden de gelegenheid om uh, helemaal uh, ervoor te gaan. En uh, dit keer is het een poptrio uit Utrecht. En meestergitarist Harry Saxioni, die beveelt ze bij u aan. Ja, ik vind de Pelvic Vince een ongelooflijk goede groep. Ze zijn maar met z'n drieën. En uh, zij hebben eigenlijk een, uh, uh, de basis van wat muziek maken is. hebben ze uh, in huis. Ik, het leuke is, ik had ze een tijdje terug heb ik ze uitgenodigd uh, op mijn Pulling the Strings dag. Dat is een fanclubdag die ik elk jaar, jaar organiseer. Zij ze kom eens een keer uh, spelen. En ik was verbijsterd, echt. Zo mooi. En helemaal dit nummer. Dus ook nog eens een keer qua componeren. Dat is volgens mij de zanger die het meeste componeert. Zo ontzettend mooi. Uh, ja, daarom, dit heeft in potentie uh, een lang bestaansrecht. De 80 seconden van... De Pelvic Fins. Heren, gaat u gang. Yo Vins All Day Long. Dus nummer waar Harry Saxioni ook van zei: ja, dat is echt hartstikke goed. Het is leuk dat, dat we dat zomaar hier in de schoot geworpen krijgen. Uh, uh. Gijs? Goedemiddag. Gijs van der Voort, de man die ook uh, dit nummer geschreven heeft. Uh, yes. uh, even reageren op wat uh, Harry allemaal te melden had over jullie. Ja, geweldig. Ik ben al heel lang hartstikke groot fan van Saxionie... dus dat hij dit over ons zegt, vind ik echt heel tof. Ja, want uh, hij had jullie dus ook gevraagd om, om op te treden op zijn fan, uh, fanclubdag. Ja. En uh, dat was ook meteen duidelijk van, uh, dat, dat willen we graag... Ja, natuurlijk. Ja, ja, als ik je vraagt of ja. je komt, dan, dan, dan, dan kom je wel. Dan, dan kom je wel. Ja, ja, ja. Hebben we hebben vier liedjes gedaan. Dat was echt uh, heel tof. Ja. En toen ja. was hij ook al enthousiast. Dus uh, we ja. wisten dat we een, een fan hadden. Ja, nou, dat is niet de minste. Nee. Uh, de pelvic fins, uh, dat is iets met, uh, met vissen, denk ik. Maar... Ja. ja, het is gewoon de naming van de vinden van de vis. Maar wij, uh, hebben gewoon, wij vonden het gewoon uh, vet klinken. En we vinden dat het iets van de sfeer van de muziek die wij proberen te maken in zich draagt. Dus wij mm -hmm. hebben het uh, als bandnaam gekozen. Ja, iets van de sfeer van de muziek. Uh, vissen koudbloedig uh... nee, <laughs> nee, dat niet. Nou, ja, het is gewoon puur de klanken van, van de woorden vinden we tof. En uh, de betekenis hebben we aan de kant geschoven eigenlijk. Ja, Pelvic vindt, Het heeft iets 50-jarig, 60-jarigachters, vind ik okay. dat, Maar dat is niet, niet wat jij uit wil stralen, denk ik. Wel, nee. nee. Want nee, wat, wat, wat, wat is het idee? Wat, wat is jullie drive? Wat, wat wil je uitdragen voor Sfeer? Uh, nou ja, liedjes zoals deze. Gewoon uh, sferische liedjes met veel driestemmige dingen... waar je lekker bij weg kunt dromen. Maar ook liedjes waar meer power achter zit. Wat meer uh, raccoonachtig. Uh, Liedjes, maar wel met, uh, met die akoestische sound. En we vinden dat die bandnaam daar wel uh, ja. bij aansluit. Ja. Altijd akoestisch? Ja, altijd op deze manier, ja. En dat is een, ook een bewuste keuze? Ja, nou ja, ik speel gewoon geen elektrische gitaar, dus dat is gewoon... <laughs> oh, je dacht je gewoon de, de elektrische gitaar inpluggen en dan speel je. Maar dat is toch een andere techniek ook. Ja, ja, dat is nog wel iets anders, ja. Het zal niet een hele grote overgang zijn, maar wij, wij kiezen voor dit geluid. Dit ja, past ja, bij ons. Ja. En, en, en inmiddels ook fulltime bezig met de muziek, of is het er nog naast? Dit is er nog naast, mm -hmm. maar uh, het gaat lekker, dus uh, who knows. Ja, want wat, wat, wat zijn jullie andere bezigheden, de, de dagelijkse bezigheden? Nou, de beide heren op de, op de drum en op de bas, die werken gewoon fulltime. En ik studeer nog, ik studeer psychologie, ik ben met mijn mama master bezig, dus uh, ik doe mijn best om het allemaal te kunnen combineren, maar ja, voorlopig gaat dat prima. Binnen de tijd die, die daarvoor staat. Ja. ja, ja al is langs de boete dan van de baan, Je ja, komt wel beter. Dus dus tijd tijd rent, ja, ja, ja. Ja. ja, goed. Goed, eh, dankjewel, dankjewel eh, voor het langskomen. Gijs van der Voort met de Pelvic Vins. Op 28 oktober, ik bedoel, Carré hebben ze nu al gehad. Eh, daar staan ze in, eh, eh, als onderdeel van het Kofferbakfestival in Café de Zen, de Zen in Amsterdam. Ja, dat klopt. En op 2 november spelen ze in de gevestigde orde in Amsterdam. Meer informatie over de Pelvic Vins kunt u vinden op hun website www.pelvicvins.nl. Gijs, dankjewel. Yo. En wilt u iemand opgeven voor, uh, voor de 80 seconden? mail uh, even naar opium.afro.nl. Laten we even naar een muziekje gaan luisteren. Uh, hier is uh, Gerard. Stuck in the same rhythm every day in day out. Need to break the chains. <middels> Want to scream and shout. Working class hero. Take Out Your Soul, zo heet het uh, single van uh, Gerhard. Met de DT aan het eind van het album uh, Sprawlers. En over een tijdje binnenkort komt hij uh, hier in Opium Live optreden. Vanavond uh, om zo vijf over half, tien over half elf op Nederland 2 uh, televisie met uh, Cornel Maas. Wat, wat gaan jullie doen vanavond? Ja, om uh, even over half elf vanavond uh, opium en dan vieren we van alles. Het leven en een klein beetje ook de dood voor zover dat kan. Met Anna Enkwist, van wie Roman Contrapunte nu een toneelvoorstelling is gemaakt. Uh, we vieren de, de Gouden Kalveren, want twee winnaars in de studio, maar liefst namelijk Max Porcelein voor het beste scenario en Hanna Hoekstra die gisteren Kalf kreeg ja, ja. als beste actrice van het afgelopen jaar. We hebben het ook nog over de Gouden Griffels. We hebben het over de televisiering en we hebben het over de Polifinario en wie is daar de winnaar van? Zeg even zelf hoe je heet tegen de mensen thuis. Dag Richard Groenendijk. U hoort het al. Hij is dolgelukkig al de hele week ja. want de Polifinario gewonnen. Wat is het mooiste compliment dat je deze week kreeg? Uh, nou ja, die Polifinario, die prijs gewoon voor het beste cabaretprogramma. Het beste cabaretprogramma en er staat ook nog een Japium, dus op zichzelf ook een soort van cabaret. Ja. Richard Groenendijk. Vanavond ook in Opium. Ja, dat is leuk. De, de, inderdaad, je, hebt je, je musical is hier te zien... en in dat uh, theaterprogramma van hem ook nog eens binnenkort weer... een terechte winnaar van die Polifinario. Um, dan uh, straks na half vijf hier op Radio 1 uh, het Sportforum. Uh, Robert Meder die zit dat voor. Uh, Tom Boot is er natuurlijk. Wie verder? We hebben uh, verslaggever uh, Sjoerd Mossou van het AD... en Rogier van het Hek van uh, Nieuwsport. En Tom Boot is er natuurlijk ook. We gaan heel veel dingen bespreken. Maar we beginnen zometeen met groot nieuws uit de zeilsports. Uh, uit de zeilwereld. Dat allemaal direct na half vijf. Ho, oh, vertel eens. Nee. <laughs> Goed luisteren. Stel we na half vijf. Ja, ja straks na half vijf. Het sportverwoorden met Robert mede. Dankjewel, Robert. Uh, ja, um, um, mocht u denken, nou, dat uh, nieuws uit de zeilwereld, dat zal allemaal wel. Ik ga naar kunst verder. Dan om vijf uur op Nederland 2 kunstuur. Met deze week Philip Frerix en Cecile Narings van de L. Die uh, bezoeken samen de Hermitage in Amsterdam. Verdiepen ze zich in het uh, Franse impressionisme. Eh. Um, en volgende week zijn wij er weer natuurlijk van uh, tussen half drie en half vijf vanuit uh, Carré in Amsterdam. Um, wat we dan gaan doen, dat weet ik nog niet, dat zien we dan weer. Maar u kunt ons wel in de tussentijd volgen op Twitter. At um, uh, Opium Of uh, u kunt ook onze uh, Facebookpagina bezoeken en liken, zoals het heet. www.facebook-afro.opium. Nee, en uh, u kunt ook uh, de virtuele verdienen daar zien. En uh, andere informatie, bijvoorbeeld uh, welke uh, klassieke cd's Ronald Kieft heeft besproken. En allerlei filmpjes die uh, te maken hebben met de inhoud van dit programma. Die kunt u daar ook vinden. En als u nog uh, dacht van uh, uh, uh, uh, misschien wilt u stemmen ook op ons programma voor de, de Radio Ring. U weet dat u dan in heel goed gezelschap bent, hè? dat weet u toch? My name is David Sedaris And when I'm in the Netherlands All I do is listen to OPM radio That's all I listen to I don't Any other radio I'm sorry I don't. I don't even care about it All I listen to is opium radio. It's the best. Ja, radioring.nl, daar kunt u stemmen op dit programma... als u opium een leuk programma vindt. Goed, fijn weekend alvast gewenst. En graag tot volgende week zaterdag tussen half drie en half vijf... hier op Radio 1. De Syrische president Assad is voor het eerst sinds augustus weer in het openbaar verschenen. Hij legde vanochtend een krans bij het monument voor de onbekende soldaat in Damaskus. Syrië herdenkt vandaag de 8000 militairen die sneuvelden in de Yom Kippur-oorlog tegen Israël in 1973. Assad laat zich nog zelden zien nu de protesten tegen zijn regime zijn uitgelopen op een bloedige burgeroorlog. Op Schiphol is de depier weer helemaal open. Vanmorgen was een gedeelte afgesloten nadat een medewerker van de KLM ziek was geworden bij het uitladen van de koffers. In het ruim van het vliegtuig is een vat met organische stof erin gaan lekken. Inmiddels is het vliegtuig schoongemaakt en zijn de koffers uit het ruim afgespoeld met water en zeep. In Rotterdam heeft de politie een Porsche met daarin 60.000 euro contant geld in beslag genomen. Er zijn vier mensen aangehouden omdat ze niet wilden meewerken of omdat ze een wapen droegen... Volgens de politie worden in het centrum van Rotterdam regelmatig jonge mannen gezien die patserig gedrag vertonen met dure auto's en contant geld. De fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer kiest maandag een nieuwe voorzitter. Het is nog niet duidelijk wie Jolande Sap als fractieleider opvolgt. Bram van Ooyek, de nummer twee op de GroenLinks-lijst, lijkt de meeste kans te maken. Hij is een nieuwkomer in de fractie, maar hij was al eerder politiek actief. Jolande Sap wordt als Kamerlid vervangen door Linda Voortman... die de Kamer door de slechte verkiezingsuitslag net had verlaten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Willemijn Hubert. Er is flink wat neerslag gevallen, de grootste hoeveelheden sinds middernacht in en rondom Overijssel. En de band met wolken ligt nu over het zuidoosten van ons land en zeer lokaal regent het daar ook nog wat. Erachter is het flink opgeklaard, er zijn wel wat wolkenvelden, maar de zon schijnt ook en op de meeste plaatsen is en blijft het zo goed als droog. Vannacht zijn er opklaringen en als die wat langer aanhouden... gaan er lokaal mistbanken ontstaan. Er is erg veel regen gevallen en de grond is daardoor erg vochtig. Hetgeen een goede voedingsbodem is voor het ontstaan van mist. Het koelt ook flink af, 4 graden in het oosten en 7 zee. En morgen schijnt de zon, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft meest droog bij een matige, aan zee vrij krachtige noordwestenwind. De maxima stijgen naar zo'n 13 tot 15 graden. En ons weerbeeld wordt langzamerhand steeds meer beïnvloed door een gebied met hogere druk. En zoals het er nu naar uitziet, blijft die invloed ook maandag en dinsdag nog aanhouden. Pas woensdag zit er weer een grotere kans op neerslag in de verwachting. Qua wind verandert er ook dan weinig en het kwik blijft de hele week rond de 14 graden schommelen. ANEW Verkeersinformatie. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is helemaal dicht tussen Heemskerk en de afrit Kastrikum. Er is daar een ongeluk gebeurd. Je wordt daar via de afrit Kastricum geleid. Er staat inmiddels 2 kilometer file vanaf Beverwijk. Werkzaamheden rondom knooppunt Hoevelaken veroorzaken al de hele dag files. Op de A1 is dat nu het geval richting Amsterdam... voor de afrit Bunschoten vier kilometer. De A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Hoevelaken 3. En de andere kant op van Zwolle naar Utrecht bij knooppunt Hoevelaken 3. En daar is de weg helemaal dicht tot maandagochtend 5 uur. De N279, Den Bosch richting Helmond. Daar staat file omdat de A2 dicht is tussen Den Bosch en Eindhoven. De file staat tussen Middelrode en Veghel 3 kilometer. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedemiddag. Zometeen natuurlijk het uh, Sportforum. Met uh, vanmiddag de gast uh, Jude Monsou van het AD. Uh, Rogier van het Hek, hoofddirecteur van NuSport. En natuurlijk Tom Boot, die is er ook. Dat doen we over een, uh, nou, laten we zeggen, een kleine uh, vijf minuten. Gaan we daarmee beginnen? Want we beginnen met uh, ik iets voor half vijf al een groot nieuws uit de zeilwereld. Want Lopke Berghout stopt met zeilen. Dat heeft ze zojuist bekendgemaakt op een persconferentie. Berghout won in haar carrière heel veel prijzen, waaronder een zilveren en een bronzen Olympische medaille. In Peking werd. Met z'n tweede, met Marceline de Koning, misschien weet u het nog. En met haar nieuwe partner, Lisa Westerhof ging ze vervolgens op jacht naar Goud in Londen. Maar daar kwam ze niet verder, moeten we het zo zeggen, tot een niet verder dan Brons. En nu stopt Lopke Berkhout dus met zeilen. Ik kan niet meer, uh, kijk, voor, voor de topsport zoals ik die wil bedrijven. En dat is niet meedoen om, om mee te doen, maar meedoen om te winnen. Dan moet je echt alles uit jezelf halen. En dan moet je er ja, 200 voor gaan. En... Uh, uh, dat heb ik nog vier jaar uh, eruit kunnen, kunnen halen. En, uh, en ook echt het afgelopen jaar besef van, uh, nou, ik ga alles nog uit de kast uh, voor, uh, voor ja, het, het ultieme doel, een uh, gouden medaille. En uh, ja, dat sluit je dan af met, met brons, maar wel met een hele, uh, ja, hele mooie campagne. En uh, heel professioneel neergezet. En uh, er is nog steeds wat, uh, dat uh, stapje hoger. Uh, maar wil ik dat halen, dan moet ik daar uh, 200% voor gaan. En dat, dat kan ik niet meer bij mezelf uh, oproepen. En dan moet ik, ja, moet ik dat ook niet mezelf of een teamlid aandoen om, uh, ja, om, dat, uh, om dat wel te willen en dan ergens te eindigen waar je uiteindelijk helemaal niet tevreden mee bent. Lopke Berghout, ze gaf zojuist aan de Verzamelde Pers een persconferentie. Verslaggever Floris van Horen is daar natuurlijk ook bij. Um, ik begrijp dat er meer nieuws uit die persconferentie is gekomen, Floris? Nou, het nieuws is eigenlijk gewoon dat ook de coach Jacco Koops stopt... met zijn bemoeienissen met de 74-klassen... Uh, dat is dan ook gelijk uh, toch een hele belangrijke factor... in het succes van uh, met name Lopke Berghout, Natuurlijk ook Lisa Westerhoff. Maar Jacob Koops was acht jaar lang de coach van uh, Lopke Berghout. Maakte de successen mee met uh, Marceline de Koning. En de successen dus met Lisa Westerhoff. En hij heeft gewoon gezegd... In, uh, ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ga wat anders doen bij het watersportverbond. Mm -hmm. Daarover komt binnenkort uh, later deze maand duidelijkheid. Maar uh, dat was dan wel heel opmerkelijk. Hij uh, gaat zich ook uh, voegen bij... Heerenveen, de voetbalclub, en dan de dames. Daar gaat hij uh, bepaalde adviserende taken op zich nemen. Dus Janke Koops die doet heel voorzichtig een stapje in de voetbalwereld zetten. Ja. Maar zijn hart ligt bij het veilen en daar zal hij toch wel uh, het grootste gedeelte actief zijn in de toekomst. Ja. Dat is dus uh, ja, een beetje wat er ook bij komt. Maar het gaat natuurlijk om uh, onlopige werkhoud om daar maar gelijk op uh, door te gaan. De meest succesvolle zeilster uit de Nederlandse geschiedenis. Drie wereldtitels samen met Marceline de Koning. Twee wereldtitels met uh, Lisa Westerhoff. En dan uh, ook nog eens twee keer een Olympische plak. Uh, drie keer de Koning van Rietzschoten trofee. En zelfs in 2005 was ze nog uh, met Marceline de Koning uh, sportploeg van het jaar. Dat zal Ton Boon nog weten. Want die mocht toen uh, de prijs uitreiken. Hm. Echt een grootheid in het zeilen die hier uh, afscheid heeft genomen. Ja, en Lisa Westerhoff, haar naam is al een paar keer gevallen. Wat gaat zij doen? Is, uh, van Nisa is het eigenlijk het minste verrassend. Daar was eigenlijk het hele jaar al uh, aan te komen. Dat was eigenlijk wel duidelijk dat de Olympische Spelen haar uh, laatste toernooi zou zijn. Zij heeft een baan bij de KLM. Daar is zij uh, gezagvoerder op een uh, 7-3-7. En dat is toch wel een baan die veel uh, tijd uh, vergt. En het was moeilijk combineren hoor. De topsport met uh, die functie. Uh, de KLM is altijd heel coulant geweest. Maar op een gegeven moment is de de het voor Lisa Westhoff natuurlijk zoiets van: ja, nu is het uh, is de KLM aan de beurt. Dus was het eigenlijk al eerder dit jaar duidelijk dat zij zou stoppen. Ja. Voor Lopke Berghout was dat dus niet bekend. Maar ja, aan de andere kant, zij is dus voor de tweede keer uh, met een partner, uh, heeft ze successen gehaald. Zij zal ook gedacht hebben: van een derde keer weer een partner zoeken en weer een, helemaal een team gaan vormen. Dat kost natuurlijk heel veel energie en dat vergt veel tijd. Ja. En ook uh, ja, met alle respect is Lopke Werkhout uh, een meisje op uh, leeftijd. Die wil ook aan een maatschappelijke carrière gaan werken. Ja. Dus, en uh, heeft ze daar iets over gezegd wat ze nu wil gaan doen? Nou, daar heeft ze nog niet echt heel veel duidelijkheid over gegeven. Ze gaan natuurlijk een beetje, een beetje zoeken. wat dat is natuurlijk een achterstand ten opzichte van, uh, van Lisa Westerhof die al een hele mooie baan heeft. Uh, Lopke gaat dat nu echt uitzoeken en ja... Die zal natuurlijk ook een beetje kijken van wil ik in de zeilwereld blijven uh, of wil ik toch gewoon helemaal uh, de zeilwereld uh, verlaten. Daar is nog niet echt uh, duidelijkheid over. Maar ja, ik ga straks uh, nog eventjes met praten... en misschien dat het dan wat, uh, wat meer bekend wordt. Ja, goed. Nou, dan hou ik niet langer op. Hopelijk later meer. Dankjewel, Floris van Horen, bij de persconferentie van Lopke Berghout, Die dus stopt met zeilen en ook haar coach houdt ermee op. En die gaat aan de slag in de voetballerij bij Heerenveen. Manchester City, overigens, over voetballen gesproken... speelde thuis tegen Sunderland vanmiddag in Engeland. Het won met 3-0. Langs de lijn, Sportforum. Meningen en analyses over de sportactualiteiten. Ja, we gaan uh, uh, zo wel eventjes doorpraten, natuurlijk, over uh, Lopke Berghout en het feit dat ze stopt. Dat gaan we doen met uh, de gasten van vanmiddag. Uh, Sjoerd Masu van het AD, hartelijk welkom. Uh, jouw moment uh, van uh, de week graag even. Ja, dat was toch Ajax uh, Real Madrid. En dat was niet een uh, hoogtepunt, de positieve zin, natuurlijk. Dat was een, een min of meer bevestiging van wat wij al wisten, namelijk dat we heel ver achterop liggen bij de. Uh, bij de Europese top. Maar het was toch pijnlijk om te zien, omdat... Ja, van tevoren bespeurde je een beetje het gevoel dat we, dat we wel een kansje maakten. En we heb ik het over, Ajax in dit geval, maar dan bedoel ik... de beste Nederlandse club van dit moment, uh, kampioen als ze zijn. En uh, ja, dat viel heel erg tegen. Eigenlijk was het een, uh, ja, was het een bevestiging van, uh, van de achterstand die we hadden. Um, twee jaar geleden verloor Ajax in Bernabeu van, met 2-0 van Real Madrid. Dat leidde tot die fluwele revolutie, of hoe je hem noemen wil... En uh, ja, we kunnen niet anders concluderen dat er niet heel veel veranderd is sindsdien. We gaan het er straks uh, nog even over hebben, uitgebreid zelfs. Rogier van Rekhoofd, uh, redacteur van Nu Sport, Jouw moment? Ja, ook een moment waar we het straks nog over gaan hebben. Maar de Ryder Cup en dan vooral... Het golf. De, ja, het golf. De manier waarop je naar de tv werd getrokken. Dat heb ik van heel veel mensen gehoord. Ook van mensen die ja, eigenlijk nooit naar golf kijken. Ik ben ook geen vervent golfliefhebber, Maar de Ryder Cup maakte iets los met mensen waardoor je moest blijven kijken. We waren op de redactie bij Nieuwsport om 11 uh, uur klaar. Normaal een uurtje vroeger dan normaal. Ik dacht, oh, lekker naar huis. En ik heb daar tot kwart voor één gehangen. Want ik kon niet weg. Het was zo ongelooflijk spannend. En dat heb ik van iedereen gehoord. Dat is leuk. Ja. Tom, Tom Boot. Uh, <coughs> ik las vanochtend dat uh, Siemerink, Jan Siemerink... de nieuwe directeur sportief is van de Tennisbond. Hij is de opvolger van Roan Kutske... En het is in ieder geval goed dat er iemand anders komt. Want de tennisbond uh, presteerde verschrikkelijk weinig. Bracht weinig uh, toppers naar voren, maar ook de jeugd. En dat is een, een kans in ieder geval dat er wel iets gaat gebeuren. Een bond van 700.000 leden. Tweede van uh, uh, in Nederland naar de uh, voetbalbond. En hij heeft al gezegd dat hij wat aan de jeugdopleiding gaat doen. En de topsportcultuur gaat veranderen. Nou, ik heb uh, alle hoop is gevestigd bij mij op Jan Siemerink. Bij deze, laten we het even over Lopke Berkhout hebben. Je hebt die prijs uitgereikt, zei Floris net. Wat is dat, twee nou, jaar geleden? <coughs> ik, nou, dat weet De ik niet. De van het, het jaar. Dat is een hele tijd geleden al, in 2005 of iets dergelijks. Uh, ja, hebben we het uitgereikt en... Ja, ik hoor haar nu. Ik volg zeilen niet zo verschrikkelijk. Maar haar argumenten zijn natuurlijk steekhoudend. Ik heb er eigenlijk geen uh, motivatie meer voor, zegt ze. Dus dan doe ik het niet. Ik vraag me wel meteen af uh, wat het zeilverbond gaat doen. Ja, want wij zijn een van de speerpunten in zeilen bij NOC-NSF. Dorian van Rijsselberg is ook al weg. Ja, ja die omdat die, die sport verdwijnt vanuit. Hè, omdat het, ja, mensen verdwijnt goed, bij de Olympische Spelen. weg. De, dat moeten ze wel opvangen, want ze hebben toch de meeste medailles met uh, de paardensport gehaald op de Olympische Spelen. Maar wat bedoel je wat, er zelf, wat het moet gaat doen? Uh, nou ja, ik valt nu om wel. Om haar weer de boord te houden, om even zo te zeggen. Nee, nee. Maar om weer medailles te produceren, zij zijn nu weg in ieder geval. Ja. Dus dat lijkt me gewoon belangrijk. Rogier of Sjoerd, uh, wat vinden jullie? Ja, qua traject vind ik het heel logisch. Kijk, Gezien haar leeftijd en de Olympische Spelen die zijn weer vier jaar weg. Ik vind het, altijd, ik vind het iedere keer weer bewonderenswaardig... Waar, hoe sporters na zo'n Olympische Spelen weer vol goede moeten verder gaan. Op een gegeven moment komt daar een eind aan, dus dat verbaast me niet zo. Ja. Het is zo knap dat ze dit heeft uh, voor elkaar heeft ja, weten Ja, dat poppen. lijkt me wel. Lijkt ja. me wel. Ja. Ja. Rogier? Ja, sporters komen, sporters gaan. Zo simpel is het. En uh, als je niet meer gemotiveerd bent, moet je niet gaan doen. En Dorian van Rijsselberg uh, is alweer heel druk bezig... om goed te worden mm -hmm. in het kitesurfen. Ja. Dus, uh, die, die blijft, die blijft, behouden, die voor blijft voor de... behouden voor ja. de Olympische sport. Precies. Nou, dat weet ik nog niet zo. Want hij, de wereldkampioenschappers zijn net geweest. En wat is hij geëindigd? Ja, nee, maar hij is hij, hij heeft net begonnen. Ja, dat weet ik ook wel. Ja. Maar wij, wij, wij zijn wereldkampioen. In ons, naar ons toe natuurlijk. Hij is net begonnen. Maar komt hij wel ver. Ja. Nou, het ja, is goed. een totaal ongelooflijk 20 en de 30e vier vier. jaar toen. We ik, hebben nog vier jaar. Nou, Ik hoop het, zeker. Je zou kunnen zeggen, bij de, het eerste jaar of de eerste keer dat je meedoet... en dan zo goed presteren. Nee, ja, maar goed, hij heeft wel watergevoel en dergelijke natuurlijk. Zo, ja, er ja, zijn wel overeenkomsten. Ja, nou, we gaan het morgen zien, want morgen is het afgelopen en dan weten we hoe hij daar uh, geëindigd is. Nou, naar uh, Oranje laten we het eerste onderwerp uh, erbij pakken. Louis van Gaal heeft zijn uh, selectie voor de duels met Andorra en Roemenië bekendgemaakt. Rafael van der Vaart, Nigel de Jong en Ibrim Avelay die, uh, zijn weer bij de selectie. Nadat ze de eerste twee WK-duels niet bij de groep zaten. Klaas, Maher en de Jong zitten er niet bij, omdat ze met Jong Oranje voor een belangrijke opdracht staan. We staan voor een uh, belangrijke periode, denk ik, uh, zowel voor NEL zelf als voor jonge raien. En uh, ik, ik denk ook uh, dat dat heel belangrijk is dat jonge raien zich kwalificeert uh, voor een EK. En dat heeft natuurlijk ook invloed op mijn uh, selectiebeleid en op dat uh, die van Corpot. Uh, Want wij denken dat. Uh, dat uh, kwalificatie uh, van jongeren voor de EK... een hele belangrijke stap zou kunnen zijn... voor spelers uh, in de Nederlandse competitie. Uh, überhaupt voor iedere jonge uh, Nederlandse speler... Uh, waarvan wij vinden dat ze talentvol zijn. Louis van Gaal, uh, Sjoerd wat kunnen we uh, over deze redenering van Van Gaal zeggen? Nou, ik vind het wel, wel geinig eigenlijk. Kijk, de, de, de frisheid en de benadering... Uh, die zijn gewoon heel erg anders dan, uh, dan onder Van Marwijk. Waarmee ik Van Marwijk absoluut niet wil disqualificeren... want hij heeft het geweldig gedaan uh, vier jaar lang. Of nou ja, drieënhalf jaar lang. Uh, maar de, er is een nieuw soort uh, dynamiek rondom dat Nederland zelf al ontstaan. Uh, Van Gaal kijkt anders, hij beredeneert anders... En nu komt hij weer met een verklaring dat, het, dat Jong Oranje opeens heel belangrijk is. Nou, dat hebben we in de afgelopen jaren zelden gehoord. Bij zijn vorige selectie was het verhaal van, van die jongens die bij de nieuwe club zaten... Hè, dat ze een nieuwe club hadden en dat ze moesten gaan verhuizen en dat die op basis daarvan ze niet selecteerde. Ja, zo is het iedere keer een leuke verrassing. En uh, ik vind het wel vermakelijk, eerlijk gezegd. Ja, Corpot heeft er ook over gezegd dat de relatie met van Gaal... wat dat betreft veel beter is dan uh, die met uh, uh, Van Maarwijk. Iedere maandag zitten ze, geloof ik, uh, rond de tafel. Daar is dit dan ook weer een uitvloer van de regie van het Hek, vind je dat een goede zaak? Ja, natuurlijk is dat een goede zaak. En je kan ook gewoon kijken tegen wie speel je met Nelson uh... Andorra. Ja, daarom. Dus met wie kun je dat doen? Met de sterren ga je dan wel. Maar hij kijkt ook wel gewoon... Ach, met de sterren ga ik dan, die wellicht al wel wat ouder zijn... naar Andorra, die jonkies spelen dan hun belangrijke wedstrijden. Hij denkt na, nou, hij kijkt vooruit. Hij is bezig met het totale voetbal, inderdaad. En dat ben ik met uh, Sjoerd eens. Ja, dat is uh, volkomen nieuw. In het voetbal en uh, dat is leuk om te zien. Het komt hem ook wel goed uit, natuurlijk. Hè? Want hij heeft die, die oude jongens, die, moest die, die heeft hij die gepasseerd bij de vorige Interland. Maar nou ja, goed, daar, daar ontstaat nu weer plek voor. Dat, zo is het natuurlijk ook. Het is ook wel een beetje pragmatisch gedacht, volgens mij. Uh, die jongens die, uh, die bij Oranje komen, die worden nu weer vervangen door de jongens, zoals hij uh, net zei, van de vaart en afvallei. Dus dat past ook allemaal wel lekker in elkaar. En ik vind het overigens volkomen logisch en voorkomen terecht dat Van der Vaart er weer bij zit. Zoals ik het ook kon begrijpen dat hij er destijds niet bij zat. Er was een soort van frisheid die ontbrak. De fitheid ontbrak ook. En nu zie je weer dat Van der Vaart echt is opgebloeid in Hamburg. En dan vind ik het ook goed dat hij daarvoor beloond wordt. Ja, maar Je zult toch een keer iemand moeten teleurstellen. Ja, dat Want gaat wel. Het, het, het werkt nu twee komen. keer achter elkaar. Maar er komt ja. een moment dat je moet kiezen. Ja, maar hij, hij kijkt echt van wedstrijd naar wedstrijd tot nu toe. En, uh, en van selectie naar selectie. En dat is, wel, dat is toch wel interessant. Want, want dat betekent dat, je, dat niemand, niemand heeft meer een abonnement op het Nederlands elftal En dat, uh, ja, dat vind ik wel een... Uh een logische en goede ontwikkeling op dit moment. Tom Bout? Nou, we dachten even, nee, Jong Oranje, ik vind het goed. Die vier spelers afstaan, is ook een signaal. Er is een samenhang tussen Jong Oranje en Oranje. He, vroeger was Oranje gewoon helemaal apart. Een eilandje eigenlijk. En er zijn nog wel meer ver ver ver verbanden. Bijvoorbeeld amateurvoetbal en profvoetbal. Ja. He, dus hij geeft het signaal van de dus grote samenhang. Alleen vind ik het vreemd dat hij dat in gang zet. He, eigenlijk moet de technisch directeur dat in gang zetten. He, en nu doet hij het. Heel, ik vind het heel erg goed, maar we moeten wel even scheiden de verantwoordelijkheden, vind ik. Ja, van Gaal is natuurlijk een type die dat, die dat technisch directeurschap er een soort van officieus bij neemt. Dus die, die zet natuurlijk graag dit soort uh, beleidsbeslissingen zet die ook uit. En uh, ja, Mohamed Allag is officieel de technische directeur... maar uh, ik, ik, kan ik kan me helemaal niets bij voorstellen... dat Mohammed Allah gaat beslissen hoe het moet. Ja, maar als, als, het je dat, zit. als je dat zegt, is die, is die uh, Mohammed niet op zijn plaats natuurlijk. Nee, nou ja, je, hebt, nou, je hebt verschillende soorten van technisch directeur en technisch managers. Hè? Je hebt de ondersteunende types en je hebt de jongens die, uh, die wat meer op de strepen gaan staan. Hè? Als Van Gaal daar zit, ontkom je er volgens mij niet aan dat, uh, dat de technisch directeur een klein stapje naar achteren doet. Volgens mij is de technische directeur altijd iemand die het technische geheel op lange termijn gaat bekijken. Strategisch gaat bekijken. En, uh, en niet ondersteunend. Nou ja, goed, het heeft er dus alle schijn van dat Van Gaal die taak op zich heeft genomen. Hoe we daar dan ook over denken. Rubens Schaken werd opgeroepen, 30 jaar. Ik dacht eigenlijk dat hij veel jonger was, in mijn beleving, maar dat zal wel aan mij liggen. Wat vonden jullie van het feit dat Schaken werd opgeroepen? Dat is ook wel weer typisch Van Gaal. Um, hij, hij kijkt gewoon heel erg naar de posities. Uh, Schaken is een echte rechtsbuiten. Um, dat speelt natuurlijk een rol, want hij wil echt met weer met buitenspelers spelen. Met een rechtsboot op rechts en een linksboot op links liefst. En in dat kader past hij wel. En um, het is opmerkelijk omdat Schaken uh, bij Feyenoord wat minder uh, omstreden is... als uh, in het afgelopen seizoen. Um, toen hij eigenlijk beter presteerde en ook altijd een basisplaats had. Maar goed, uh, qua positie snap ik het wel. Uh, je hebt Narsing rechtsbuiten. Nou ja, dan kom je, als je dan verder gaat zoeken naar de echte rechtsbuiten... dan kom je toch al vrij snel bij, uh, bij schaken. Ja, Dan was er um, veel uh, reactie op het feit dat Kuyt niet in de voorselectie zat... maar nu in één keer wel in de selectie zat. Sommige mensen zeggen dan, wat heeft zo'n voorselectie dan eigenlijk voor zin? Hoe staan jullie daarin, Rogier? Nou, ik vind die voorselectie altijd wel uh, een beetje onzin, eerlijk gezegd. Ik heb wel het idee dat het een soort mediamomentje is. Dan hebben we weer een persbericht te versturen vanuit de KNVB... Nou, hij, is al hij is vaak ook vrij groot, zo'n voorselectie. Ik denk altijd, ja, wat heeft vernut. voor nut? En dan krijg je ook dit soort discussies. Dan heb je toch blijkbaar kuit nodig. Ja, en dan uh, zijn de rapen weer gaar. Het is een heel raar fenomeen. Maar ik, ik, ik heb het een tijdje geleden een keer nagevraagd bij de KVB... hoe dat nou, hoe dat nou zit. Um, het schijnt zo te zijn dat je, je moet die voorselectie doen... omdat je de clubs moet inlichten... dat je eventueel een speler gaat selecteren. Dus je moet, uh, dat schijnt van de UEFA zo te moeten. Dat je, de, dat je de clubs gewoon op tijd inlicht. En daar zijn blijkbaar uitwijkmogelijkheden in, uh, in mogelijk. Maar, je moet, maar het is een formele kwestie. En vanaf, de, vanaf dat moment zijn ze dat ook naar buiten gaan, gaan communiceren richting de media. Ja, maar dat hoef je dan dus niet te doen? Dat hoeft niet. Maar goed, als je, bedoel, dan lekt het op alle andere manieren dan weer uit. Dan goed, zij vinden, ja. ze vinden het beter om het zo te doen. Ja. Ja. Ja. Het, het slaat inderdaad nergens op. want het, is, uh, het zijn nieuwsberichten die eigenlijk nergens over gaan. Ja. Goed, dan de Hockeybond um, heeft de contracten met Kaldas en Paul van As verlengd. Kaldas veroverde deze zomer, we weten het allemaal, in Londen olympisch goud met de Nederlandse vrouwen. En van As die won zilver met de mannen. De evaluatie duurde voor de buitenwachter lang. Maar van As had al eerder een zogeheten goed gevoel gekregen van de bond. We waren er vrij snel eens. dat uh, Ik had snel aangegeven dat als iedereen uh, wil, uh, dan uh, wil ik ook graag door. Uh, nou, snel van, het, uh, van de Kamerbeek kreeg ik ook het geluid dat ze in principe dit, uh, ook graag door wilden. Alleen ze hebben wel de tijd genomen om uh, een goede evaluatie te doen. Dus iedereen goed te horen, de spelers te horen, de begeleiding te horen uh, en alles eromheen. Om vandaar een goed nieuw vertrekpunt uh, te, uh, te, te benoemen voor, voor de komende twee jaar. Ja, Rogier van het Hek, uh, natuurlijk begin ik met het onderwerp uh, met jou als, uh, als hockeyman... Kalders, um, dat hadden we een half jaar geleden wel kunnen voorspellen, wellicht dat dat wel goed zou komen. Hadden we een beetje het trein. Nou, Sterker nog, een half jaar geleden wist hij het zelf ook al. Dan had hij al een, na een Championship een evaluatie gehad. En ongeacht het resultaat in Londen, ja. waren ze met elkaar doorgaan. Behalve, zei hij gisteren tegen mij, want we hebben komende week in NuSport een interview met hem. Als we vechtend een ruciënt uit elkaar waren gegaan, uh, en twaalfde waren geworden in Londen. Maar als ze ja. tweede waren geworden, was Kalders ook doorgaan. En terecht. Ja, maar het team het verhaal is super enthousiast. Het, het, het, uh, goud gewonnen. Het verhaal zit natuurlijk in Van As. Het verhaal zit in Van As. Ja, ik ben een criticaster van Van As. Dat zal ik ook de komende twee jaar blijven. Ik vind het sowieso raar dat je maar voor twee jaar tekent. Want volgens mij moeten we in Nederland... in Olympische sporten in cycli van vier jaar denken. Maar goed, blijkbaar mag hij... het voor twee jaar blijven. Dat vindt de Bond prima. Dat vind ik al punt één dat raar is. Maar ik vind het ook een beetje een soort... zou zeggen scorebordbeleid. Drie, vier maanden geleden weet ik dat er bij de Bond toch echt wel stemmen op gingen om niet verder te gaan met uh, Paul van As. Ja, het ging natuurlijk fantastisch in Londen, wat niemand had verwacht. Uh, hij pakt zilver en hij mag meteen uh, bijtekenen. Nee, Voor alle duidelijkheid, het ging over Takema en de Nooijer... Ja, uit maar het de het weer, heel dan veel dan in, die in die twee jaar dat die bondscoach is geweest. Er Heel veel hm. reuring geweest. En uh, ja, ik weet dat ze ontevreden waren, heel lang. En in Londen ging, viel alles op zijn plek. Fantastisch. Uh, je kan het geluk noemen, je kan het kwaliteit noemen. Dat gaan we de komende twee jaar zien. Maar ik vind dat er iets te snel gedacht is van met deze man gaan we verder. En dan ook nog eens voor slechts een periode van twee jaar. Ja, en dat eigenlijk. vind ik het belangrijkste. Ja, ja. Ik, ben, ik ben geen, geen hockey kenner hoor. Maar uh, het resultaat was goed in Londen. Maar ze speelden toch ook heel goed hockey? Dat, is toch, dat, dat kan toch geen toeval zijn? Dat, daar zit toch een soort van gedachte en beleid achter? Ja, maar je moet ook dat toernooi zou je eens even uh, wedstrijd voor wedstrijd weer moeten terugkijken. Ja, de eerste ja. twee wedstrijden waren matig. Ja. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1 als je die wedstrijd kijkt. En als je ook Nieuw-Zeeland bekijkt, wat, wat waren die jongens in Londen aan het doen? Die waren ook filmpjes aan het maken voor YouTube. Zo, daar ben je hm. al niet met de sport bezig. Duitsland had er gewoon simpelweg in de pool nog geen zin in. En tegen Zuid-Korea zeiden de jongens na afloop... nou, die waren er wel klaar mee. Daarmee doe ik niks af van de prestatie in de pool, die vijf overwinningen. Maar goed, dat is de pool. Dan krijg je die fantastische wedstrijd. Ja tegen Engeland of tegen Groot brittannië moet ik zeggen... waarin gewoon alles lukte. Ook prachtig, maar ik hoor de term als totaalhockey... ja, totaalhockey is als backs naar voren gaan... ook doelpunten maken, maar dat is niet... met twee, drie man prachtige aanvallen hebben. En daar doe ik ook weer niks mee af aan die prestatie... maar dat is wel een feit. En dan verlies je de finale. Ik denk dat er iets te veel Hosanna-stemming is ontstaan... na dat zilver. En ja, met dit als resultaat. Maar goed, ik zal de komende twee jaar het gaan volgen. Ik zal niks meer zeggen... Uh, en we gaan kijken waar, uh, waar dit eindigt. Nou, je gaat niks meer zeggen. Dat, ja, ga, je, ga, dat ga je echt niet doen. Nou, uh, ja, dat kan ik uh, meteen even. <laughs> ja, voor de voor. <laughs> ja, voor de voor zeg je dat even. Nou, ik ben Ton, het maakt blind, hoor ik, ik het. Wat zeg je? Zilver maakt blind. Ja, nou, ik ben het met hem eens. Want die Hollandse school wordt steeds gezegd. Uh, er werd net al iets over verteld. Maar dat zijn maar drie, vier, vijf wedstrijden geweest. En op het moment Supreme. Heb ik het nooit gezien. Dat was het dominante hockey bij Duitsland, juist. He? En als je twee jaar bent geweest en drie of vier wedstrijden de Hollandse school ziet, ja, dat vind ik wel wat karig om dan te daarover uh, positief te spreken. Ja, maar het ja, was een chaos. Uh, hij, wint, ja. hij wint zilver. Ja. Ja, maar Bedoel, wat, wat moet je dan doen om jou te overtuigen? Rog. Nee, ik denk dat je als bond dan moet zeggen: ontzettend bedankt, Paul van As, voor deze prestatie. Voor het feit dat je een jonge ploeg hebt uh, neergezet. En we gaan nu verder met een andere bondscoach. Want wij gaan alleen voor Cicli van vier jaar. Dat is een heel goed argument. En als hij dan zegt, ik ga niet verder dan twee jaar, zeg je dus dankjewel. Want hij wilde sowieso niet voor vier jaar. Dus dat is al het eerste argument om hem af te wijzen. Ja, maar waarom zou, je, waarom zou je hem weg willen sturen? Omdat wij in Rio goud willen winnen en niet in Den Haag op het WK in eigen land. Nee, dat begrijp ik. Maar ik heb de indruk dat jij een reden zoekt om hem weg te sturen. Dus dan vraag ik, nou, vraag ik, ik me af wat die in echt de reden is om hem nee, weg te sturen. Het volgende, ik, zou, ik geloof er niet in dat uh, Paul van As dit geluk nog een keer uh, mee gaat krijgen. Daar ja, geloof nee. ik gewoon in. 75% geloof van de strafcorner's vlogen erin. Dat is een percentage dat wordt nooit meer gehaald. Hm. 33, 30%, dan doe je het al heel goed. Tom? Kijk, die zilveren medaille. Nederland staat op de ranking, wereldranking, op de derde plaats. Dus zo gek is dat nou ook niet natuurlijk. He, maar wat mij het meest verbaast is... Uh, de Hockeybond had als doelstelling uh, top 4. Zowel voor de dames als de heren. Je begint er bijna om te lachen, want het zijn de nummer 1 en 3 van de wereld. Top 4. Nou, hij heeft dat gehaald en ik vind dat we dan niet verder moeten praten... dan is het logisch dat hij weer doorgaat als uh, bondscoach. Ik ben het volkomen met je eens twee- jaar en vierjarige cyclus. En het vreemde is ook, in die tweejarige cyclus... gaat men alleen maar voor zilver. Tenminste, dat is de doelstelling. Dat vind ik ook al gek. Dan is er geen progressie met de Olympische Spelen. Maar over 2013, over één jaar... heb je ook nog de Europese kampioenschappen. En daar wordt met geen woord over gepraat. Hm? Nee, maar het EK, daar zou ik ook niet over willen praten. Want Spanje heeft geen geld meer. Die gaan bijvoorbeeld niet naar de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland... vanwege de crisis daar. En Duitsland, dat loopt redelijk leeg, dat team. En uh, Engeland, dat, dat, ja, na de Olympische Spelen valt het ook uit elkaar. Dus, dus zo ja, EK... Dat is, dat is goud in ieder geval. Nou ja, als okay. je daar goud had, dan gaan we natuurlijk zeggen... Goh, ja, dat zie je wel. Maar een EK, dat zegt mij niks. Het gaat mij om de Olympische Spelen in Rio. En het tussenstation is dan het WK in uh, Den Haag. Maar ook dat resultaat maakt mij niet heel veel uit. Maar ik denk maar ik... als Olympische Sport alleen nee. maar in een cycli van vier jaar. Ja, maar hij mag, hij mag ook zijn beleid voortzetten. Daar wordt hij ook in, in, in gesteund. Ja. Hoe zou je dat beleid kort willen omschrijven? Uh, nou, dat beleid is in ieder geval dat er uh, getraind wordt... zonder dat er aan krachttraining gedaan wordt. En uh, als je je oor te luisteren legt bij alle kenners in de sportwereld... dan is dat belachelijk. Ik ken iemand die daar heel anders over denkt, hoor. Zoals? Kruijver staat er ook niet van. Nee, maar ik okay. denk dat het Krijver ook nog wel gaat vallen. Het is 2012. En uh, ja, ik zeg dat uh, krachttraining uh, nodig is in de topsport uh, anno nu. Ja, maar zijn dat niet heel erg details? Lijkt me niet. Nee? Krachttraining in detail? Nee, dat nee. lijkt me een wezenlijk onderdeel. Ja, als je beleid hebt, dan, heb, dan moet je toch de, de, de, de, de grote visie hebben... en dan is krachttraining daar toch een onderdeel van. Ja, maar de grote visie is, we gaan aanvallend hockey... Uh, dat doen we met Nederland, hebben we dat wel vaker gedaan. Het is, niet zo... dat is ja. ook maar net welke spelers je hebt. En de vraag is ook, uh, gaat hij met deze jonge ploeg... zonder Floris Evers, zonder Teunen-Nooier... Uh, dit spel kunnen volhouden? Ja. Nou maar ja, ja kort, kort nog je, even, je, je hebt 20 de -de seconden. Ik vind het dat de boel een beetje overhoop is gegooid daar. Ik vind dat heel, heel goed, maar dat was ook een logisch gevolg. Dat moest ook gebeuren. Het had niet anders kunnen. Het had elke bondscoach had dat moeten doen... want die jonge Oranje-spelers zaten er al nou aan te komen. Ja. Oké, okay, dank jullie wel voor nu. Zometeen na vijf uur na het NWS Meer. Graag tot zo. Op één. De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.